Welkom bij Dwaalicht. De, de podcast. Podcost. De podcast. <laughs> de podcast. <laughs> de podcast. <laughs> wat ik allemaal omdat je net vertelde over je kat die gekotst had. Mijn kat heeft net gekotst. Mocht voor iedereen niet wil weten. Ja. Echt. Heel vervelend. <laughs> ja. Maar, maar daar gaan we het niet over hebben nee, vandaag. Nee, de podcast over bovennatuurlijke zaken, onverklaarbare zaken. Ja. Nog een, andere een, zaken? Nee, nee, ongrijpbaar. Ja. Onverklaarbaar. Mysterieus en, en ook wel een uh, beetje paranormaal. Laten we het woord toch even. Paranormaal, even ja. ja. Dat, dat is geen vies woord. Het is gewoon een, uh, een, een gebruikte term in de parapsychologie. Ja, want daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. En uh, uh, ja, dit is uh, jouw. Uh, het schijnt mijn afdeling. Het is te jouw zijn. afdeling. Nee, nou ja, jouw afdeling klinkt dus alsof. Uh, maar dit is wel iets waar jij heel enthousiast van werd. Ja, Word. ik vind het heel leuk. Ja, af ja, ja. Nou, leuk, of interessant. Uh, ik vind het allemaal allemaal eigenlijk wel een beetje. Ik vind het fascinerend hoe, uh, hoe je nou, wetenschap kan bedrijven, mm -hmm. met iets wat eigenlijk uh, door heel veel mensen als onwetenschappelijk wordt gezien. Ja, en dat er ook best wel serieus uh, ja, onderzoek naar is gedaan in het, in het verleden, maar eigenlijk nog steeds. Ik kan je even kort vertellen, want je gaat het natuurlijk zo meteen uitgebreid doen, maar even kort in één zin: wat is parapsychologie? de definitie erbij pakken. <coughs> Parapsychologie is een wetenschappelijk omstreden studiegebied... dat onderzoek doet naar het bestaan en de oorzaken van psi. Dat zijn paranormale, parapsychische verschijnselen. Mm -hmm. En de mogelijkheid van een leven na de dood. Oh, oké. Okay. Met psi worden door de levende wezens veroorzaakte verschijnselen bedoeld... die niet verklaard kunnen worden door natuurwetten en krachten. Ja. Dat vind ik een beetje al tegenstrijdig. Mm -hmm. Want... Um, ja, misschien zijn er natuurwetten en krachten die niet in kaart zijn gebracht, ja. uh, die wel de oorzaak kunnen zijn van een fenomeen wat ja. in, uh, door parapsychologie wordt onderzocht. Um, nou ja, dat zal ook de reden zijn dat parapsychologie een omstreden, of uh, hoe moet je dat zeggen, controversieel... Uh, onderwerp is binnen de wetenschap. Maar nog even terug naar jou. Wat, wat, wanneer ja. was het eigenlijk het eerste dat je, keer dat jij daar hierover hoorde... en dacht, oh, dit is eigenlijk wel heel erg interessant? Ja, kijk, nou, dan ga ik gelijk mijn tip geven ook. Want normaal doen we tips aan het einde. Ja, laten we een keer het omgooien. Ja, nou, dat, dat is uh, een van de, van de grote oorzaken dat we hier aan tafel zitten. Mm -hmm. Is dat ik, uh, nou, toen ik een jaar of tien was... Uh, een videoband in mijn videorecorder deed van de film Ghostbusters... En uh, ik wist van tevoren al, ik denk vanwege dat omdat ik de tekenfilm al keek van Ghostbusters, maar dat ik het leuk zou, vond, zou gaan vinden. En we hadden heel lang geen videorecorder. En op een gegeven moment hadden we die dus wel, dan kon ik die film kijken. Want an, vroeger moest je gewoon wachten tot de film op tv was om het mm -hmm. te kunnen kijken. Maar nu kon ik naar de videotheek. De eerste film die we huurden was Ghostbusters. En een van de eerste scènes van Ghostbusters is een, uh, een parapsychologisch onderzoek. Clear. All right, tell me what you think it is. Figure eight. Incredible, that's five for five. You can't see these, can no, you? No, no. You're not cheating me, are you? No, I swear, they're just coming to me. <laughs> okay. Nervous? Yes. I don't like this. You only have 75 more to go, okay? What's this one? It's a couple of wavy lines. Sorry. This isn't your lucky day. I <laughs> know. Uh, hey! I'm getting a little tired of this. You volunteered, didn't you? We're paying you, aren't we? Yeah, but I didn't know you were gonna be giving me electric shocks. What are you trying to prove here anyway? I'm studying the effect of negative reinforcement on ESP ability. The effect? I'll tell you what the effect is! It's pissing me off! Well, then maybe my theory is correct. You can keep the five bucks. I've had it. I will, mister! Nou, uh, ja, als kind sprak me dit sowieso al heel erg aan. Het is heel lastig om dan te zeggen van uh, waarom precies. Mm -hmm. um, maar het idee dat er uh, mensen met een soort van wetenschappelijke achtergrond bezig zijn... met uh, een ongrijpbaar onderwerp als uh, ja, ESP, uh, telepathie, uh, geesten. Dat, uh... Wat is ESP? ESP is extrasensory perception. Oh, oké, okay. ja. Dan snap je gelijk wat het is. Ja, dan weet ik waar het over gaat. Um, ja, dat is zo'n rare combinatie. Mm -hmm. uh, en uh, ja, het is, heeft ook te maken met... Uh, ja, dat je dan uh, boeken hebt... waarin uh, dit soort fenomenen worden gekwantificeerd... of daar een poging toe gedaan wordt... Uh, om daar een soort van wetenschap van te maken. Het is een soort van geheime kennis... Mm -hmm. En ik ben eigenlijk altijd al heel erg geïnteresseerd geweest in, in geheime kennis. We hebben bijvoorbeeld, uh, jij en ik hebben een keer een uh, database gemaakt... met vettesjes, uh, ja, mm -hmm. een soort geheime verlangens van mensen. Uh, dat is ook zo'n soort van kennis waar, waar je niet zomaar even... Ja, misschien nu met internet wel, maar de, vroeger sloeg je niet zomaar een boekje op... om te kijken van, nou, wat vinden mensen nu allemaal spannend? Ja. Dat, dat gaat echt heel... Heel ver en heel raar. Staat hij uh, nog online eigenlijk? Nee, hij staat al heel lang niet meer oh, online. Zo jammer. Ja, want het spreekt nog steeds tot de verbeelding als ik er mensen over spreek. Die dan hebben, oh, kan ik, kan ik het ergens vinden? Ja, maar het is natuurlijk want het is ook... spannend om doorheen te neuzen ja. En uh, nou dat vond ik dus ook met bovennatuurlijke uh, dingen. Ik heb ik altijd al leuk gevonden. Het spookhuis in de Efteling was altijd mijn favoriete bestemming als we daar naartoe gingen. Uh, en uh, ja, hier waren mensen gewoon bezig met het in kaart brengen van... Uh, ik heb het dan over Ghostbusters, mm -hmm, zeg maar. Mm -hmm. um, met het in kaart brengen van, van uh, bovennatuurlijke zaken. Ja, super spannend. Dat ook een boekje in de Ghostbusters universe, de Tobin Spirit Guide. Daar is nu, geloof ik, wel een publicatie van. Uiteindelijk die je kan gebruiken in de Ghostbusters role-playing game of, zo, of zoiets. Super cool. Uh, maar dat sprak onwijs tot mijn verbeelding. Zo'n boekje, waar dan oh, daar staan dan al die kennis in. En ik wist dat dat niet echt was. Mm -hmm. Maar als kind is het leuk om te spelen. En te spelen met dat soort gedachten. Ja. En dan blijkt dat ja, later dat er uh, ja, mensen echt dit ook echt aan het doen uh, zijn en hebben gedaan. Ja. Uh, dus dat vind ik interessant. Ja, ik zit te denken terwijl je aan het praten bent. Jij vindt het, als ik het zo samenvat, uh, interessant om deze dingen ook... Uh, en dan heb ik nu even over de paranormale zaken... Om, die, om te kijken wat de verklaring daarachter is, als ik het goed begrijp. Tenminste, om het te kunnen onderzoeken op een wetenschappelijk manier. Ik oh, niet eens. Ja, ik, nee? vind, dat, ik vind dat dat is ook wel deel van wat ik leuk vind. Maar mm -hmm. als kind was ik daar iets minder mee bezig. Ja, oké. Okay. Maar Als we dan was iets meer het meer naar van ouder is een officiële, het is een officiële um, benadering... om uh, dingen die toch heel veel als zweverig worden gezien... om die uh, vast te leggen, om, de, om um, die te categoriseren, om daar iets mee... Um, om er iets tastbaars van te maken op een of andere manier. Ja. Terwijl, dat ja. terwijl het tegelijkertijd ook gaat om kennis... Ja, waar je echt moeite voor moet doen om dat uh, boven water te krijgen. Ja. Uh, en dat geldt ook voor gewoon parapsychologisch onderzoek. Daar loop je niet zo snel tegenaan als leek. Nee, nee, zeker niet. Nee. En uh, tijdens mijn onderzoek... Uh, naar dit onderwerp heb ik ook boekjes tegengekomen uit de jaren twintig over spiritisme en hoe er dan toen tegen aangekeken werd. En het is fascinerend om te zien in een, uh, uh, in een moment in de tijd waarin nou ja, er nog veel minder bekend was, sowieso in de wetenschap. Mm -hmm. zodat uh, Het was eigenlijk nog een soort van onontgonnen gebied. En dus er was wel een soort van verwachting van, er zijn misschien wel fenomenen. Die we moeilijk, die maar moeilijk te verklaren zijn. Mm -hmm. um, maar dat gold ook voor een hoop natuurwetten. Het is natuurlijk nog steeds zo dat er in een, ook in de natuurkunde en noem maar een, een tak van wetenschap. zijn er altijd plekken die onbekend zijn. En dat zijn altijd spannende, dat spannende gebieden, vind ik. Net als uh, het ontdekken van een land. Weet je, inmiddels is het meeste land op de wereld wel in kaart gebracht, of misschien nou ja, eigenlijk alles wel. Mm -hmm. Maar er is ook een periode geweest dat dat niet zo was. En uh, ook dat soort verhalen vind ik heel spannend en intrigerend. Dus een beetje het ontdekkings... Uh, niet zozeer ontdekkingsreizigers, maar... Ja, dat zoeken naar... Het, het in kaart brengen van iets wat nog totaal onbekend is op dat moment. Ja, ja. Vind ik leuk. Ja, dat, dat blijkt, ja. Ja, ja. Nee, ik zit, want ik, zit, ik vroeg het zo omdat ik zat te denken... Want ik had natuurlijk zelf... Uh, ik denk dat we op dezelfde leeftijd wel op bepaalde dezelfde interesses hadden. Alleen uitte die zich op een andere manier... Tenminste, we hebben denk ik dezelfde dingen geluisterd. Zoals het Zwarte Gat waar we het eerder over hadden. Mm -hmm. En bepaalde andere dingen. En Ghostbusters heb ik ook gezien. Vond ik, vond ik een hele leuke film. Van mij vond ik hem ook een beetje eng. Maar ja, ik vond alles eng vroeger. Nou ja, misschien nog steeds. maar um, uh, Ghostbusters vind je nu niet eng. Nee, maar nee. Maar andere dingen... Anyway, andere dingen wel. Um, dat, die, dat hele... Um, in kaart brengen op die manier zoals jij het omschrijft, dat dat, uh, dat, dat iets is wat bij mij niet zo of eigenlijk helemaal niet getriggerd is. En helemaal niet dat dat, dat iets is. Uh, ik wist op een gegeven moment van mij ooit was van een parapsychologie gehoord. Nou ja, misschien wel via jou zelfs. Um, maar die fascinatie was er wel. Maar ik denk dat, dat de, het verschil is dat van fascinatie dan vanuit mij misschien ging over de ervaringen van mensen. Überhaupt niet zozeer de verklaringen, maar wel de ervaringen. En dat ik daar helemaal in mee kon gaan. Dus zeg ik niet dat jij dat niet hebt, hè? Maar um, ja, en dat ik dat nog steeds wel heb dat het... en ook zoals nu, dat ik vind het leuk om deze podcast te, ma podcast te maken... omdat ik het heel interessant vind. Maar ook om iets bespreekbaar te maken. Mm -hmm. uh, waar inderdaad... en daar zit ook wel weer een overlap in. Want jij zegt dingen die niet die geheim zijn... of uh, niet echt besproken worden... of lacherig besproken worden... of weet ik veel wat allemaal... Naar, uh, wel in te duiken, maar net weer met een ander perspectief dan jij. Ik vind het dat ook heel erg leuk. Dus daarom vind ik het ook heel erg leuk dat we het nu hierover hebben. Omdat ja, dat zo'n ander perspectief is um, om naar dezelfde thematiek te kijken. Of hetzelfde onderwerp. Ja, nou en daarnaast vind ik het fascinerend uh, als sceptisch persoon. Uh, om uh, ja, erachter te komen dat eigenlijk nou ja, tot, tot, tot aan ongeveer 2011. Uh, ja, vertel er, eens even er wat... wetenschap bedreven is uh, op, op dit gebied. Terwijl ik eigenlijk... Nou ja, nog even kort over mezelf. Ik heb ook uh, psychologie gestudeerd. Ja. Um, overigens niet afgerond. Moet ik altijd netjes even bijzeggen. <laughs> <laughs> uh, aan de Universiteit Utrecht. Waar tot, nou, tot zeker 2007... Uh, parapsychologie. Wist jij dat toen eigenlijk? Nee. Nee. Waar had je dan gelijk uh, je daarin gespecialiseerd? Nou... Ja, dat is moeilijk om te zeggen op dat moment. Om terug te gaan naar dat moment. En maar zou je het re... kunnen voorstellen? Het had me ongetwijfeld uh, geïnteresseerd. En het is ook dom, want ik had ook gewoon toegang tot de bibliotheek daar. Mm. En uh, met uh, terugwerkende kracht had ik daar wel graag uh, doorheen, uh... doorheen willen neuzen van: wat hebben die allemaal? En misschien gaan we dat alsnog eens een keer doen. Ja moment dat dat kan. Maar uh, kijk, het is nooit, het is in mijn tijd dat ik ging studeren nooit een studierichting geweest. Dus je moet je voorstellen dat je kiest voor algemene sociale wetenschappen. En dan valt om psychologie en sociologie. Nou, iedereen, iedereen die doet het eerste jaar dat hetzelfde jaar. En daarna ga je specialiseren. Um, en dan kan je bijvoorbeeld klinische psychologie kiezen. Of een uh, meer een onderzoekskant opgaan. Alleen, uh, ja, parapsychologie was daar geen uh, optie meer in. Nee. Dus het is uh, nooit bij mij op de kaart geweest dat dat. Uh... Ja, het was ook niet een optie, denk ik, in mijn tijd. Ik weet niet precies hoe dat werkt met, uh, met zo'n leerstoel. Nee. Het is toch wat meer uh, denk, geënt op het uh, doen van onderzoek. En het was ook op dat was ik op dat moment niet meer bezig. Um, dus nee, ik denk, denk niet dat ik uiteindelijk die kant op gegaan was. Uh, misschien als ik in de jaren 20 was, of 30 was geboren of uh, was gaan studeren, dat ik dan zeker wel had gedaan. Hmm. Um, maar daar gaan we nu wat meer over horen. Ja, vertel eens over de jaren 20 en 30. Nou, ik begin nog wat eerder. Oh, oké. Okay. We gaan terug in de tijd. Dus eigenlijk... Um... Het was een koude winternacht. Nee, nee sorry. Nou... Het begint wel met een anekdote. Oké. Okay. Je moet je voorstellen dat in... Uh, even eerst buiten de Nederlandse grenzen stappen. Dat in 1848 um, is eigenlijk het startschot voor uh, popularisering van wat, uh, wat we nu spiritisme noemen. Uh, en dat, dat is begonnen met de Fox Sisters... En wat, is, wat noemen we nu spiritisme en hoe verschilt dat van uh, misschien ga ik hele onnozele vragen stellen, maar ik stel ze gewoon. Uh, hoe onderscheidt zich dat van parapsychologie of hoe hangt dat samen? Spiritisme is meer een. Uh... Nee, dat gaan we eruit knippen denk ik. Hoezo? Ik ben wel. Maar nou, niet okay. iedereen weet toch wat spiritisme is. Nee, dat was ik nou, dat Ging nou net. Uh... Oh, ik ben gewoon te snel. Ja, je bent oh, best okay. te snel. Laat maar knip er dan maar uit. Ja. Nee, spiritisme is een soort van verzamelnaam van uh, het geloven in geesten, het doen van seances. Um, en we gaan er nog een keer een hele aparte aflevering over ja. doen. Ja. Um, maar het is goed om te weten dat uh, zeg maar half 19e eeuw, spiritisme is begonnen met Fox Sisters die claimden dat ze contact hadden met overledenen. Die deden seances waarbij mensen aan tafel zaten... vragen mochten stellen en dan hoorden ze een soort van getik. Eén tik is ja, twee tik is nee. En later bleek dat, en dat hebben ze ook zelf toegegeven... dat ze knakkende tenen hadden. Dus ze konden ah. met hun tenen... Konden ze, konden ze. Ik probeer het nu ook, ik kan het alleen niet op commando. Nee. Maar ja... Oké, okay, maakt niet uit... Ben je het nu nog steeds het, aan het proberen? Ik probeer het nog steeds. <laughs> maar dat, dat, dat fenomeen, dat was zo, ze waren zo populair dat ze over de landsgrenzen heen, uh, eigenlijk over, over de hele westerse wereld uh, zich verspreiden. Dus dat mensen ja, je moet je voorstellen, haast een soort van entertainment uh, thuis. Der Derek Ogilvie van de 19e eeuw. Nou, ja en nee. Uh, ja in de zin van, ze deden als, zich voor als, als medium. Ja. En nee, want Dirk ook al komt bij iedereen thuis uh, via je televisie. Ja. En in dit geval, ja, er was geen televisie. Er was amper radio. Dus mensen die zochten hun vermaak in bepaalde dingen. Mm -hmm. En het, het doen van seances, dat werd een van die... Van die dingen wat, wat een soort van uh, ja, gebruikelijk vermaak was. Vormen van entertainment. Dat was een vorm van entertainment. Ja. Uh, in navolging daarvan ja, waren er natuurlijk ook mensen die daar wat uh, sceptisch over deden. Of, of het überhaupt een interessant fenomeen vonden. Uh, en in Engeland werd in 1882, dus zo'n 30 jaar later, de Society for Psychical Research opgericht. Mm -hmm. Die Society for Psychical Research... die onderzocht dit soort fenomenen... probeerde de verklaring voor te, voor te vinden... deed publicaties. Uh, waar was ook, uh, de, waren ook mediums uh, lid van. Mm -hmm. Dus er was een gemengd gezelschap. Dat was een gemengd gezelschap. Ja, dus niet alleen maar mensen die daar kritisch over deden... Ja, maar meer, ja. uh, probeerde meer duiding te vinden... voor het, uh, voor het populaire fenomeen. Ja. In uh, Nederland gebeurde dat op een gegeven moment ook. Dus uh, het doen van seances. En in 18, 18 januari 1890... Serieus? Kunnen we... 18 januari? Vandaag, de dag dat we het opnemen, is ook 18 januari? Nee. Ja. Serieus. Dat wist je niet. Ik dacht je daarom zo nadrukkelijk uitsprang. Wauw. Ja. Oké, okay, mind blown. Chills, mind blown. Nee. Heel toevallig <laughs> 131 jaar geleden precies... Uh, vanaf het moment dat wij dit opnemen. Kun je eigenlijk aanmerken als de als soort van onofficiële startpunt... voor de parapsychologie in Nederland. Wat gebeurt er dan? Er is uh, een medium uit Engeland, Miss Anna Eva V. She was an incredible megastar. And people sat and almost worshipped her. She had begun on stage as a mixture of mentalism and magic. She featured a levitation effect and spiritualistic phenomena. She had this wonderful piece, which she did with her husband, where um, they had a cabinet on stage, and she would have bandages tied round either wrist, tied by gentlemen from the audience, really tight, many, many knots. She would then sit in a high back chair with a post at the back, and those bandages would be taken and tied and secured to a ring at the back of the post. Her neck would then be tied, also with a bandage, around the post as well. She was then put in a trance by her husband. He would give her a piece of paper and a pair of scissors. Put that on her lap. Close the curtain just for a moment. We're talking about split seconds. Open it again and now the paper had been neatly cut into little paper dolls. Geeft een aantal druk bezochte seances in Nederland. waar ze zij kan voorwerpen verplaatsen. Mm -hmm. zonder die aan te raken. En uh, er zijn twee artsen, Frederik van Ede en Willem van Rentegem... die besluiten dat uh, te onderzoeken. Dus die denken: van nou, het, het komt toch langs, laten we het eens. Uh, uh, uh, laten we eens een meetlat langs, langs leggen. Bij de proeven met een galvanometer. zat V alleen achter een gordijn in de donkere ruimte. Ze was verbonden met de galvanometer die in de verlichte zaal met publiek stond. Ze hadden om de polsen van V kopere armbanden gedaan die verbonden waren met de cilinders. Schuin achter V, op ongeveer anderhalve meter afstand, stond de tafel met daarop verschillende voorwerpen. Meer dan drie kwartier keken de aanwezigen in de zaal naar het gordijn, luisterden ingespannen en hielden de galvanometer in de gaten. De tafel viel één keer om... Maar verder gebeurde er weinig opzienbarends. Ook niet toen Vee de seance voortzette zonder armbanden om haar polsen. Of toen de tafel met voorwerpen op een andere plek werd gezet. Vee riep tot slot naar Van Ede, de leider van het experiment... verwijzend naar het oorspronkelijke experiment van, met crookers... Gewerkt meer, meer inspanning van mij dan ik in drie maanden heb moeten doen... V verklaarde te moeten zijn om verder te gaan en het experiment werd beëindigd. Ja, wat wel grappig is om te, om te lezen is... Ja, wat je ook wel vaker tegenkomt in deze geschiedenis... is dat bij uh, het onderzoek naar mediums ook heel snel, als het niet werkt... dat er allerlei redenen voor zijn die het medium zelf aandraagt... Ja. waarom het niet werkt. Ja. Dus in 1907 uh, wordt het eerste parapsychologisch laboratorium ter wereld uh, opgericht in Amsterdam, mm -hmm. supercool, mm -hmm. door geneeskundestudent uh, Floris Jansen en het medium Henry de Vremerie. En zij beginnen eigenlijk met onderzoek doen naar uh, telepathie en zogenaamde odstralen, OD, oh. uh, of fluidium. En wat is dat? En, uh, fluidium of otstralen, dat is een, uh, eigenlijk een manifestatie van levenskracht, moet je je daarbij voorstellen. Oké. Okay. Ik uh, kwam het later ook tegen bij een onderzoek... en daar werd dat gebruikt voor... Uh, dat is misschien wat tastbaarder om erover na te denken... als uh, aura. Ah, oké. Okay. Dus, oh ja, want ik zat gelijk te denken aan... wat je met Tai Chi en andere oosterse uh, richtingen hebt. Uh, ja, levenskracht van binnen, levensenergie. Mm -hmm. Dus ik moest gelijk daar aan denken. Maar dit is een soort... We hebben het wel Eksterne. over 1907. Dus er ja, waren natuurlijk ik, een hoop concept. Ik. Ook, ook uh, ether uh, had je natuurlijk uh, um, als een soort van... Ja, medium in de lucht, wat, wat, wat allerlei dingen kan dragen, zeg maar. Ja, ja. Nou, ik was gewoon even associatief aan het denken. Ja, heel ja. goed. <laughs> um, maar ja, helaas dat uh, het laboratorium ging naar een jaar ooit dicht. Zonde, waarom? Ja, ze hadden te weinig don donaties. Nee. Ze hadden wel geteld één donatie. Van Floris Jansens moeder. Van twee gulden vijftig. <laughs> en ook dat, dat ja, in die tijd mag het keer honderd uh, keer doen, geloof ik. nee. 10 of zo kan je, kan je ja. doen. Dus het stelt helemaal niet zoveel voor. Nee, dat is wel een beetje zielig. Ze dus zijn we nog wel doorgegaan met het, uh, het onderzoeken van fenomenen. Zo hebben ze in 1914 het trompetmedium Susanna Harris ontmaskerd. Oh. De Amerikaanse medium meende geesten te kunnen laten spreken door scheepstoeters. En vergaf in het voorjaar van 1914 in Nederland meerdere seances. Waarom, waarom is dit niet meer? Ik zou hier heel graag naartoe willen... Precies. Tijdens de seance op 16 april was er een uh, aanwezige ingeslaagd in het donker twee toeters van haar te ontvreemden. En meende daarmee te hebben bewezen dat Harris de boel bedroog. Immers als ze echt in contact stond met geesten hadden we wel gemerkt dat er een toeter was weggenomen. De seance werd stilgelegd en na overleg werd besloten Harris uh, zich te laten verdedigen. Intussen had zij uh, echter het pand al verlaten en zou ze de rest van haar verblijf in Nederland te ziek zijn geweest om uh, de kritiek op haar capaciteiten van repliek te kunnen dienen. Oké, okay, dus ze een... werd ontmaskerd doordat twee trompetten of toeters werden gestolen. Ja, en dat, dat is niet geesten... heel eerlijk, hè? Nee, vind ik ook niet. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat die geesten iets hadden van... ja, maakt het ons het uit dat die twee er niet zijn? Dus vind ik, vind ik een, beetje ja, een beetje licht gemeen. in de, in de bewijzen. Beetje gemeen. Ja. Uh, nou ja, dit werd wel breed uitgemeten in de pers. Want dat was allemaal heel spannend natuurlijk. En... Uh... Toen uh, die Freemery uh, zijn eigen twijfels over het medium openbaar maakte, joeg hij ook uh, nog eens alle spiritisten zi tegen, tegen zich in het harnas. En het voorheen natuurlijk wel, uh, ook vanuit de, de Society for Psychical Research, was er nog niet echt een soort van strijd tussen mediums of, of mensen die geloven, of spiritisten mm -hmm. en, uh, en uh, de wetenschap op dat moment. Uh, maar dit zorgde dus wel voor een, voor een kleine breuk daartussen. Aan de andere kant was het ook nog dat de Eerste Wereldoorlog, die daar een beetje roet in het eten he heeft gegooid. Um, en er komt eigenlijk een tijdelijke stop op uh, het, ja, kritisch parapsychologisch onderzoek op dat moment. Ja. Na de Eerste Wereldoorlog neemt het eigenlijk behoorlijk toe in Nederland. Zowel... Uh, ...onderzoek daarnaar als uh, populariteit van spiritisme. Dus dat loopt dan gelijk op. Je moet je ook voorstellen dat uh, ja, misschien Nederland had daar wat minder last van ...maar veel mensen komen natuurlijk uit de, de oorlog... ...of hebben veel mensen verloren of zoeken contact met overledenen. Uh, dat, is dan, uh, dat neem ik dan aan wat meer in Frankrijk en Engeland. Dat heeft dan wel weer zijn invloed op, op uh, ja, spiritisme in Nederland. Wacht even, wat, hoe, uh, hoe bedoel je dat, dat mensen in Frankrijk en Engeland dat meer. Nou, door aan de, doen de eer, Eerste Wereldoorlog de heeft natuurlijk ervan, een, ja. een uh, enorme impact gehad. Ja. Uh, ook daarna, vooral uh, omdat er heel veel mensen, er zijn miljoenen mensen gesneuveld in, uh, in de Eerste Wereldoorlog. En dat heeft op allerlei dingen invloed ge, uh, gehad. Waaronder de soort van wens van mensen om bijvoorbeeld in contact te komen met. Een, uh, een overleden zoon die ja. naar het front is gegaan. Ja. Ja. Um, maar dat, uh, dat heeft ook zijn invloed in Nederland. Doordat het ook in, uh, in de rest van Europa. Wat, ja, daar is het wat relevanter, want Nederland was niet in was de oorlog. De in in nee. de Wereldoorlog. En uh, ja, dit soort uh, ja, gedachten lezen en voorwerpen vinden. dat, uh, dat gaat ook, uh, wordt ook populairder in Nederland. En mensen doen het ook thuis, voor, oh, wederom als entertainment. En geïnspireerd daardoor worden de, door de artsen Albert Wijnberg en Herman van Loon... enkele experimenten gedaan met eenvoudige fenomenen, zoals ze dat zelf noemen. Mm -hmm. En dan moet je je voorstellen, je moet je denken aan telepathie in dit geval. Heel eenvoudig. Uh, en uh, hoogleraar Gerard Heijmans, uh, die ook de grondlegger is van de Nederlandse psychologie... Mm -hmm. die is aanwezig bij enkele van die experimenten. En hij heeft, hij heeft al een psychologisch laboratorium. En uh, geïnspireerd door, uh, ja, door die eerdere proeven... begint hij eigenlijk zelf ook met het uitvoeren van experimenten. En dan, dan begint eigenlijk het parapsychologie in Nederland... een wat officiële uh, positie te krijgen binnen de wetenschap. Het heel aardig is, is hij doet experimenten waarin, uh, met telepathie... Um, waarin de proefpersoon op een andere verdieping zit dan... Uh, dan een andere persoon die vakjes moet invullen. En uh, de, de proefpersoon die moet dan eigenlijk raden of aanvoelen... welke vakjes er worden mm. ingekleurd. En het aardige is van uh, de resultaten van het onderzoek... is dat als de proefpersoon onder invloed is van alcohol... er 40% beter wordt gescoord. Ah, oké. Okay. Dus ja, we mogen gerust zeggen, zegt Heijmans, dat het bestaan van de gedachteoverdracht onder omstandigheden die het gewone verkeer door tussenkomst ter zintuigen volledig uitsluiten door deze proeven buiten alle redelijke twijfel wordt gesteld. Dus uh, ja, dat zijn, hij ziet het als significante resultaten. Ja. En uh, ja, ook dat da draagt weer bij aan het... Aan de, aan de groei van parapsychologie in Nederland. Uiteindelijk zijn er, soort, zijn er resultaten die, ja, die je serieus kan nemen. Mm -hmm. Op dat moment in de tijd. In 1919 wordt de studievereniging voor Psychical Research opgericht. Dus als je dat afkort, is dat ook SPR. Net als de uh, Society for Psychical Research in Engeland. Nou, dat vonden ze handig en logisch. Want dat is eigenlijk een soort dezelfde soort van organisatie. ja. Uh, en die uh, wordt opgericht door zenuwarts Israël Zeehandelaar. Hij zegt... Het gevaar van het spiritisme school hierin dat nerveuzen en krankzinnigen zich er volledig in zouden verliezen. Die enorme zucht naar het abnormale en onophoudelijke jacht naar wonderlijke verschijnselen is noodlottig iets. Uh, en om het gevaar van het spiritisme, zoals het, de zeehandelaar dat noemt, te verminderen was hij voorstander voor serieus psychologisch onderzoek. Uh. En daarom werd de, de zogenaamde... Ja, nu heet het de Dutch SPR. bestaat nog steeds. Ja. Uh, opgericht. Nee, Dutch SPR die doet nog steeds wel onderzoek. Alleen hoe serieus je dat mag nemen... dat laat ik even aan uh, de luisteraar over. Ja, dus ze doen onderzoek en publiceren ook. Hebben ze, een, uh... ze hebben kennisbank oh, en ja. bijeenkomsten. Ja, ja, ja. ja. Het oprichten van de uh, studievereniging Psychical Research... dat heeft ja, ook die weerslag op het naoorlogse antimaterialistische sentiment. De zeehandelaar zegt... We zijn allen langzamerhand beu van de zieloze cultuur... die haar hoogtepunt gevonden heeft in het bouwen van reusachtige vernielingswerktuigen. We moeten de ziel en de haar bijzondere eigenschappen gaan ontdekken. Ook dat is... Ja, dat kan je net zo goed zeggen over psychologie. Mm -hmm. Eigenlijk psychologie en parapsychologie... In deze tijd lopen gewoon hand in hand eigenlijk als een soort van beginnende wetenschap. Die nog niet helemaal serieus wordt genomen of serieus wordt opgepakt. Het is nogal in de ontwikkeling, staat allemaal nog in de, in, de, in de kinderschoenen. Maar er is na de Eerste Wereldoorlog zeker een uh, soort van noodzaak of een, een, een wens om naar binnen te kijken. Mm. Dus hoe zit je nou in elkaar als mens en wat is nou precies de ziel? Nou ja, en daar kan je allerlei parapsychologische vragen aan verbinden. Een jaar of zes later gaat het niet zo goed meer met de SPR eigenlijk. Die, die zijn ook al heel snel uh, ja die, uh, het laboratorium. Het wordt, uh, ja, dat zie je vaker. Dus het is een grote golfbeweging in de parapsychologie. Ook omdat het te maken heeft onder andere met hoe populair het is in de maatschappij. Mm. En in, uh, ja, zo rond 1925 wordt uh, de SPR geplaagd door weinig enthousiaste leden. En het uitblijven van proefpersonen. Dus ze kunnen maar heel moeilijk onderzoek doen. Heijmans die wordt opgevolgd door de zeer kritische Leo Polak, Die niet in de smaak viel bij de spiritisten. Dus SPR op dat moment was ook nog zo'n organisatie. Waar, meer, waar mediums en wetenschappers samen waren. Precies. Ja. En toen Leo Polak, ja, die, die stelde een striktere vorm voor, voor uh, onderzoeken. Natuurlijk uh, onderzoek, uh, ontwikkeling in de wetenschap die ontwikkelde zich ook gewoon maar door. En uh, ja, Leo Polak die, uh, ja, die zei van ja, we moeten daar ook, dat moet ook mee groeien. Een parapsychologie moet daar ook een, uh, met die nieuwe methodes gaan werken. Zelf geloofde hij ook niet in geesten. En uh, wat hij ook deed, was alle resultaten van eerder onderzoek naar de prullenbak verwijzen. Dus dat eigenlijk uh, zorgde voor een, uh, ja, een breuk tussen uh, spiritisten en onderzoekers. Een uh, aantal jaar later, dan hebben we het over ja, begin jaren 30, begint eigenlijk de interesse parapsychologie weer behoorlijk op te bloeien. Dat komt ook omdat er in de wetenschap meer plaats is voor twijfel. Dan heb je bijvoorbeeld de relativiteitstheorie van uh, Einstein. En uh, Freud uh, publiceert uh, dingen over de, over de ziel. Dat zet er gewoon een hoop dingen op uh, losse schroeven in de wetenschap. Uh, wat een, maar ja, dat creëert eigenlijk ruimte ook binnen parapsychologie, om nou, toch met een soort van open mind te kijken... of met meer open mind dan eerder misschien te kijken naar de mogelijkheid van bepaalde fenomenen. Mm -hmm. Dus uh, als de relativiteitstheorie bestaat uh, of uh, de inzichten van Freud uh, zijn correct... Nou, dan, kan je daar, dan kan je daar meer mee... Uh, is er meer speelruimte. In 1932 wordt Paul Dietz aangesteld als... Dat heette dan, dan Privaat Docent in de Parapsychologie aan de Leidse Universiteit. En dat is eigenlijk de eerste officiële aanstelling van een uh, parapsychologie-docent in Nederland. Dat is een beetje een belangrijk moment. Ook een soort van waardering voor het... Uh, of erkenning van, van het vak op dat moment. Dus hij ziet parapsychologie en psychologie eigenlijk als dezelfde wetenschap. Zoals wel meer mensen op dat moment uh, doen. En hij uh, doet specifiek onderzoek naar dromen. Ja, ja, een jaar later wordt Willem ten Haaf privaat aan de Universiteit van Utrecht in de parapsychologie. En ten Haaf is een, uh, ja, een heel kleurrijk, markant figuur... in de parapsychologie, want die, uh, die zal nog zeker 40 jaar doorstomen... als uh, docent en, uh, en professor zelfs. Um, en ten Haaf die, uh, gelooft in een kwalitatieve vorm van onderzoek... Een dat onderscheid een beetje aan te geven. Kwantitatief onderzoek is uh, bijvoorbeeld het draaien van uh, uh, willekeurige getallengeneratoren en daar iets uit halen. Of het, uh, het herhalen van proefjes uh, met, uh, in een laboratorium met zo min mogelijk externe, ex, externe stimuli, zoals dat heet. Dus dat je zo min mogelijk uh, wordt belemmerd in het doen van je onderzoek en zo min mogelijk uh, dat alle voorwaarden... externe factoren daar ja, invloed op hetzelfde hebben. Te zijn kwalitatief onderzoek gaat meer over het beschrijven en het proberen te duiden van een fenomeen. Uh, en Willem ten Haaf is echt heel strikt uh, kwalitatief geschoold. En dat gaat nog leiden tot allerlei uh, ruzie en hommeles. <laughs> Dietz en ten Haaf die werken een aantal jaren vruchtbaar uh, samen. En die uh, richten ook het uh, tijdschrift voor parapsychologie op. Uh, de SPR dus, uh, die krijgt een uh, laboratorium ter beschikking. Dus daar gaat het ook beter mee. Ja. ja. En een investering van wel 200 gulden. Uh, hier wordt uh, onder andere onderzoek gedaan naar uh, aura fotografie, magnetisering, ah. wichelroutes en aardstralen. Ah. Het is wel grappig dat het allemaal een beetje in dezelfde, wat, wat mij betreft in dezelfde uh, spectrum zich uh, bevindt. Het ja. Spectrum is ook wel een leuk woord. In connectie met aura's. Ik heb laatst nog mijn oude, oude aura foto teruggevonden. Hij was heel rood. Oh, daar wil ik uh, in onze Aura-aflevering ja. alles over weten. Ja. Er dus staat hier een anekdote over. In de dertiger jaren zijpelde vanuit Duitsland het idee in Nederland binnen... dat er aardstralen bestonden die schadelijk konden zijn... voor de gezondheid van de mens, dier en plant. Een wiggelroedenloper kon ter plaatse bepalen... waar de schadelijke aardstralen precies in of om het huis liepen. En raadde dan geregeld de aanschaf van een apparaatje aan... dat schadelijke stralen zou moeten tegenhouden. Um, onderzoekers kregen in 1935 een aantal van deze apparaatjes onder ogen. Eén daarvan was het ergstralend apparaat. Uh, dit was een klein aluminium blokje met een stukje koper op de bodem. Op de buitenkant van het apparaatje stond de volgende waarschuwing. nachtamung verletzung oefenen der apparaten werd strafrechtelijk vervolgd. Dus je mocht het niet openmaken, anders krijg je straf. Dus onderzoekers Koopmans en zijn assistent van Ouwekerk die uh, zaagden dat blokje open. Ja. En uh, tot hun grote verbazing zeiden ze... de binnenkant van dat apparaatje bleek geheel hol. De stelling van de brochure bij het apparaatje... was dat, de aardstra dat het aardstralen zou absorberen. Maar volgens de onderzoekers was dit nagenoeg onmogelijk... vanwege de divergerende werking van de stralen. Een dergelijk klein apparaatje zou op geen enkele manier... bescherming kunnen bieden tegen eventuele aardstralen. Zeker niet als het hol was. Deze verklaringen duiden wederop... Uh, hun uitgangspunt dat een fysiologisch of fysische verklaring voor het bovennatuurlijke mogelijk moest zijn. En hun conclusie was dan ook Het is van fysisch standpunt bekeken de grootste nonsens en het is de hoogste tijd dat er tegen dergelijke dingen ernstig gewaarschuwd wordt. Dus je ziet hier dat uh, parapsychologie op dat moment uh, Het nut van parapsychologie op dat moment was het onderzoeken van op dat moment populaire Um, Parapsychologische oplossingen voor problemen. En mm -hmm. uh, om daar eens even kritisch naar te kijken... wat mm. tot dan toe uh, eigenlijk niet gebeurde. Ja. Vond ik erg leuk om te lezen. Want? Waarom? Um, nou ja, omdat er natuurlijk altijd heel veel beweerd wordt... en het niet altijd waar is. En het is goed om te weten wanneer het uh, niet waar is. Ja. ja. In uh, 1941, dus zitten we al een beetje in de oorlog... Um, werd de studievereniging voor Psychical Research bestempeld als Amerikaanse Unfug und hmm. door de Duitse bezetter uh, en uh, opgeheven? Ja. En dat is, uh, kan je ook wel als, als typisch noemen, omdat de naties niet per se. Uh, negatief zet... stonden ten opzichte van de occulte en paranormale. Nee, daar zat ik ook net aan te denken. Exact. Ook is interessant om verder naar te kijken. Ook dat heb ja. ik genoteerd om daar eens een keer een ja. leuke uitzending aan te wijden. Er ja. doet zich ook een hoop onzin rond uh, mm -hmm. qua informatie. Ja. Uh, maar uh, ja, nazi's hadden wel een soort van occulte uh, interesse. Dat ja. is uh, zeker waar. Na de Tweede Wereldoorlog begint alles weer uh, op gang te komen. Ook in de parapsychologie. Uh, tenavond die is er ook nog steeds. Die is in de Tweede, Tweede Wereldoorlog uh, uh, deels ondergedoken. Niet op zijn... Uh, werk verschenen. En dat was ook deels reden voor het afschaffen van de, de leerstoel op dat moment. Mm -hmm. Maar goed, hij keert terug. En um, ja, er ontstaat eigenlijk een hele harde splitsing tussen de kwalitatieve onderzoek van, van Ten Haaf en uh, de kwantitatieve onderzoek waar onder andere George Zorab ten, of Ten Haaf noemt de, de onderzoek van Zorab eigenlijk verheerlijking van het getal. Dus wat, hij, wat hij vindt is eigenlijk dat als je kwantitatief onderzoek doet, dan verlies je Deel van, de, van, de, van waardevolle informatie. Op um, dat moment wordt Willem Ten Haaf ook professor en directeur van het Parapsychologisch Instituut. Ten Haaf zegt uh, over het instituut. We kunnen in dat instituut niet occult terug doen. Er moet een prettige, maar strikt wetenschappelijke sfeer heersen. De mensen die zitten naar ons te kijken. Ik merkte dat nog deze dagen uit een vriendelijke, maar zurig briefje. waarin ik zo'n beetje gemaand werd om nu te bewijzen dat de tegenstemmers ongelijk hadden. En hij bedoelt ermee. De mensen die zich uh, tegen het, de oprichting van het Parapsychologisch Instituut keerden. En zijn collega's in de wetenschap die uh, parapsychologie kritisch of te kritisch bekeken, volgens ja. hem. Nou, het Parapsychologisch Instituut, heel grappig, dat bestaat dus nog steeds. Op parapsy.nl kan je daar meer over lezen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld analyses gedaan van de paranormale tips die binnenkwamen in de ontvoeringszaak van Gerrit Jan Heijn. Mm. Uh, de eigenaar van Albert Heijn op het moment, volgens mij. Uh, nou, hij was er in ieder geval nauw bij betrokken. Ja. Ik weet niet hoe precies de situatie zat, maar... En uh, voorspellende dromen bij de vuurwerkramp in Enschede. Ah, ja. Ten Haaf, die werkte ook uh, veel samen. Uh, daar is hij ook best wel bekend op geworden met uh, Gerard Crozet. was op dat moment een uh, ja, heel bekend medium in Nederland. En dat was een beetje een symbiotische relatie, dus... Uh, hij gebruikte Kraset heel veel voor zijn onderzoek. En de andere kant kreeg Kraset een soort van validatie... Mm. via het onderzoek van Ten Haaf. Kraset was in de maatschappij heel bekend... doordat hij veel medewerking verleende aan politieonderzoek. Ja. Nou hij ja. is dat uh, later wel een beetje in de context geplaatst... in uh, hoe nuttig al die, uh, die samenwerkingen waren met Kraset. Maar dat was, het was een bekende persoon in dat, in dat moment van de geschiedenis... Um, en Tenhaaf doet ook heel veel kwalitatief onderzoek uh, naar uh, paragnosten. Mm -hmm. Dus hij interviewt heel veel paragnosten en probeert een beetje een En probeert een soort link te leggen tussen... Nou, eigenlijk uh, met sensitieve personen, zou je dat misschien nu noemen. Dus uh, dat paragnosten en magnetiseurs eenzelfde eigenschap beschikken als uh, muzikanten en kunstenaars. Yeah. Dus die staan ergens, hebben ze een, een, uh, staat er een luikje open, zo zie ik het dan zelf vormen? Uh, waardoor zij uh, gevoeliger zijn en daardoor bepaalde gaven hebben of beter hebben dan andere mensen. Op dat moment is parapsychologie sowieso redelijk populair, want je hebt dan ook uh, bijvoorbeeld de Greet Hofmans. Het uh, nee, is dus nog niet de affaire op dat moment, maar het is het medium wat uh, koning Juliana... Uh, en wanneer is dat in, ook weer? In jaren 60? de jaren, nee, nee, jaren 50, hè? Veel eerder nog. Ja, ja, jaren 50. jaren 50, ja. ja en uh, over Geet Hoffmans... gaan we ook nog een keer een aparte aflevering doen... Over ja. het, als we het hebben over mediums in Nederland. Ja. En dan zullen we ook wat meer vertellen over Kraset. Ja, ja, leuk. Kijk nu al uit naar onze eigen aflevering. Parapsychologie had op dat moment ook nog... Um, praktisch nut om met de oprichting van de Stichting in Zaken... het vraagstuk der paranormale geneeskunde... en haar maatschappelijke betekenis. Dan. Op dat moment heb je een wildgroei... eigenlijk aan paranormale genezers... En deze stichting, die met steun van die ministerie van Sociale Zaken wordt opgericht, wordt eigenlijk gekeken hoe ze, ja, om heel simpel te zeggen, het kaf van het koren kunnen scheiden. Kregen ze een keurmerk? Ja. ja. Het is ook zo dat uh, het onderzoek van Ten Haven, wat dus kwalitatief is, sloot heel goed aan bij de maatschappij op dat moment. Uh, kwalitatief onderzoek is altijd, spreekt altijd veel meer tot de verbeelding. Dus als ik tegen jou zeg van, hier lees dit interview met deze paragnost, Mm -hmm. dan is dat veel spannender en veel behapbaarder dan als ik je een lijst met uh, ingevulde getalletjes uh, ga tonen. Statistieken laat zien. Met le leuke statistieken laten zien. Leuke statistieken, terwijl die statistieken misschien wel meer uh, reproduceerbare effecten aan, aan kunnen tonen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus het spreekt veel meer tot de verbeelding. Um, maar je merkt wel dat hoe verder de tijd gaat, dat er steeds meer een beweging is die, die toch aan het trekken is om de parapsychologie meer kwantificeerbaar te maken. In 1960 uh, beginnen er uh, studiekringen te ontstaan rond parapsychologie. En het uh, magazine Spiegel der Parapsychologie wordt uh, mm. gestart. En uh, de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie wordt ook opgericht. Eigenlijk vanwege de wat autoritaire... Uh, uh, Ruling van Ten haven op dat moment. En in de jaren zestig merk je ook dat er, het onderzoek van parapsychologie... zich wat meer gaat richten op, naar uh, heel actueel op dat moment... de invloed van drugs op paranormale waarneming. Ja... Dus er wordt uh, geëxperimenteerd met LSD en mescaline. Nou, dat blijkt dan allemaal veel te heftig te zijn... om mensen nog normaal te kunnen ondervragen of ze bepaalde... Dat wordt wel een beetje moeilijk. Kan je dit vakje uh, aankruisen, ja. wordt allemaal heel ja. lastig. <laughs> uh, echt, uiteindelijk... echt mee. Nee, uiteindelijk komen ze erachter dat het, dat het gebruik van... Silo, Sibine uh, beter werkt mm -hmm. hierin. En volgens mij, en dan weet jij misschien beter, is dat wat ook in paddo's zit. Dat, wat dat zit in bepaalde paddenstoelen, ja. En het, het aardige is ook dat een van de onderzoekers, uh, Brederveld, die doet ook onderzoek naar het invloed van uh, drugs op paranormale waarneming, uh, en hij doet al het onderzoek op zichzelf. Ah, ook altijd leuk, ja. Lijkt me heel gezellig onderzoek. Ja, ja. Net zoals volgens mij de uitvinder van LSD ook alles zelf uitprobeerde. Volgens mij wel. Hofman. Ja. ja. In, uh, zitten we nog steeds in de jaren 60. In 1964 besluit de VPRO op televisie een parapsychologisch experiment uit te voeren. Ja. Onder toezicht van uh, enkele wetenschappers. En uh, daar gaan we nu een stukje van luisteren. Ah, cool. Wetenschappelijk opgeleden onderzoekers hebben zich de laatste tientallen jaren bezig gehouden. Met het verschijnsel gedachtekracht. Men heeft er de naam psychokinese aan gegeven. Is het mogelijk om langs wetenschappelijke weg het bestaan van dit verschijnsel aan te tonen? Dat is dan ook de reden dat we het plan hebben opgevat om in deze uitzending een wetenschappelijke proef te doen over psychokinese. Op 16 december 1964 vond om tien voor tien 's avonds een wereldprimair plaats. Er werd een zuiver wetenschappelijk experiment uitgezonden door de VPRO... waarbij de wetenschap gebruik maakt van de mogelijkheden van de tv als massamedium. In het experiment zou worden geprobeerd door collectieve gedachtenconcentratie... tussen haakjes van alle kijkers, uh, in te grijpen in een materieel gebeuren. De psychologen hadden een ingenieur bereid gevonden om een apparaat te ontwerpen... waarmee het psychokinese onderzoek kon worden gedaan... Dit apparaat, dat tussen de en 10.000 gulden had gekost en werd bekostigd door de VPRO... ...bestond uit een piramidevormig bord met daarop honderden spijkertjes. Dit bord werd rechtop gezet om van boven vervolgens 256 balletjes naar beneden te laten vallen. Het is het apparaat waarmee we zo dadelijk de psychokinese proef... ...het experiment over gedachtekracht met uw hulp zullen gaan uitvoeren. Het staat hier op een speciaal daarvoor gemaakt voetstuk wat extra stabiel is gemaakt om alle trillingen te kunnen voorkomen. En voor alle zekerheid, om ook trillingen van buiten de studio te kunnen tegengaan, verleent de commissaris van politie hier te bussen zijn medewerking door op dit moment, vlak dus voor de aanvang van het experiment, de straten rondom de studio te laten afzetten, zodat zwaar verkeer geen trillingen meer hier kan veroorzaken. Aan de kijkers van het experiment werd gevraagd... de balletjes met hun gedachtenkracht naar links of naar rechts te doen bewegen. Waarbij de verwachting was dat dit de kansverdeling zou beïnvloeden. Nou, dan zijn we dus nu gekomen aan het eigenlijke experiment... waarbij we u dus vragen <coughs> uw medewerking te verlenen. U heeft dus begrepen dat het om te doen is dat u wensen zult... dat de kogeltjes in het apparaat, het zijn naar links... Of naar rechts zullen vallen. We willen daarmee proberen aan te tonen of er psychokinese bestaat of niet. We vragen u dus om allemaal mee te doen. Hoe meer mensen er meedoen, hoe groter de kans van slagen is. Een van de allerbelangrijkste dingen moeten we nu nog afspreken. De vraag namelijk beantwoorden hoe u moet wensen. Het is niet de bedoeling dat u dat gespannen of krampachtig doet. Het enige wat we van u vragen, dat is uw aandacht en uw wil om mee te doen, uw bereidheid om mee te wensen. Straks, als het eigenlijke experiment zal beginnen, zult u op uw beeldscherm alleen nog maar het pennenbord zien waar langs de kogeltjes naar beneden rollen. Het is de bedoeling dat u daarnaar blijft kijken, dat u zich daaraan overgeeft. Overgeeft aan wat uw ogen zien. Op dezelfde manier waarop u naar de vlammetjes in het vuur kijkt. Probeert u zich andere dingen uit het hoofd te zetten. Probeert u te vergeten of u van mening bent dat het experiment wel of niet kan lukken. Het enige wat u hoeft te doen is die kogeltjes die naar beneden rollen, naar beneden tuimelen, te begeleiden met uw gedachten. U moet ze de goede kant op wensen. Welke kant dat is, dat hoort u zo dadelijk. Er hadden meer dan 3 miljoen mensen naar het experiment gekeken, 56% van alle televisiekijkers die avond. Er waren daarbij 130.000, 4% van de kijkers, geweest die expres de balletjes de andere kant op hadden gewenst. Er zitten stand... altijd van dat soort mensen tussen, hè? Die, is het gewoon, <laughs> die is het gewoon te verstieren. Wanneer in de vier series van de experimenten de afwijking naar links of naar rechts was opgelopen tot meer dan 108 balletjes... Zo waren de geleerden vooraf eens geworden, zou dat bewijs kunnen vormen voor het bestaan van psychokinese Met een toevalskans van slechts 1%. Is er een hemelsnaam op? Het, het toestel is aan het draaien. Want de, reeks, de uitkomst is steeds verder naar links. Het begint met één rechts en dan vier linkse series. Die steeds verder naar links uit, uitwijken. Dus het toestel is aan, aan het verzakken. <laughs> ja, maar... Dit is te gek. Ik kan niet. Dat kan niet. Nou ja, maar het is zo. Dat moet een moet fysische oorzaak hebben. Die met die luisteren, met die, die niks te maken. Dat is gewoon. Dat is ergens een. De, de, de vloeioverzak misschien. Oh, hier misschien moet je een, de drassige geboden. Maar. Hier moet je een geweldige. Dat kan niet, hè? Dat kan het, hier moet je niet. Een geelvers, ja, dat een geweldige in Dit zijn enorme dingen, ja, enorme arts, ja. Dat kan niet. Grote, ja. uh, het lijkt mij het beste dat ik uh, maar zo snel mogelijk ga vragen. Zowel aan meneer Blom. ...als aan de heren professoren, wat de uitslag van hun berekeningen is. Meneer Blom, uh, we hebben hier daar straks een uh, getal op het bord geschreven, 108. Uh, uitgaande daarvan, hebt u nou een berekening uitgevoerd? Zou uh, de uitkomst uh, positief zijn, zouden we dus een resultaat hebben bereikt met het wensen... ...dan zou die uitslag dus hoger moeten zijn dan 108. Is hij dat niet, dan zal de uitslag dat dus lager dan 108 zijn... Wat hebt u uit uw berekeningen gekregen? 47. Dat is dus 47 en dat betekent dus dat de berekeningen van ingenieur Blom dus onder de gestelde minimum minimumeis zijn gebleven. Uh, de heren professoren, wat voor uitslag hebben die? Uh, wij hebben precies hetzelfde getal, ook 47. Dus in beide gevallen is er dus 47 uitgekomen en dat betekent dus dat er dus geen rekenfouten gemaakt zijn en dat er in elk geval zover we het nu kunnen overzien, euh, het psychokinese-effect niet is aangetoond. Het is dus blijkbaar niet mogelijk geweest om onder deze omstandigheden... het, het psychokinese-effect te bewerkstelligen. De resultaten van de experimenten waren door een elektronisch stelwerk geregistreerd... en fotografisch vastgesteld. Hieruit bleek, ondanks het uitblijvende significante resultaat... dat de 47 balletjes die een andere kant uitvielen... wel een duidelijke voorkeur hadden om naar links te vallen. Dit was een onverwacht effect uit de Telegraaf. Professor Kistemaker zei hieromtrent letterlijk... Ik ben erg verbaasd. Ik weet niet wat er aan de hand is en ik begrijp het niet. Er is iets vreemds. De meningen over de opzet en uitkomst van het televisie-experiment... liepen sterk uiteen. In het Vrije Volk werd vol lof geschreven over de uitzending... die bijna zo spannend was als een verkiezingsavond. Het experiment werd in deze krant ook als didactisch interessant gezien. Ook het apparaat waarmee het experiment werd gedaan... kon rekenen op lof. Maar ook mag men zijn pet diep afnemen... voor de precisie van het door ingenieur Blom ontworpen toestel. Wat een heerlijke machine. Einde citaat. Echt een prachtige quote. En uh, ik zou zeggen, als jij zelf dat experiment thuis wilt uh, nadoen... Uh, dan hoef je alleen maar 10.000 euro over te maken naar mijn rekening... en dan timmer ik voor jou een uh. bord met spijkertjes. moet je alleen nog 3 miljoen mensen regelen... en de politie alle wegen laten afzetten. Shit. Ja, gelijk. Ja. Je merkte wel dat, uh, ja, dat het toch de verbeelding heel erg aanspreekt. Eh, de mensen vonden het een spannende uitzending. Zaten allemaal op het puntje van nou, stoel, blijkbaar. Dat kan ik me voorstellen, zou ik ook uh, vinden. In de jaren zeventig ja, worden gewoon wat stoelen verschoven binnen de parapsychologie. En uh, wordt de dus zweet uh, Johnson benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de Universiteit Utrecht. Uh, buitengewoon hoogleraar uiteraard, in de parapsychologie. Uh -huh. Uh, en uh, die, uh, ja, die is heel erg saai en gedegen voor secuur en kwantificeerbaar onderzoek. Zweeds, en moest aansluiten heen. bij de psychologie. <laughs> uh, hij is ook wel uh, een vroege ge uh, gebruiker van computers. Dus dat is allemaal uh, ja, loopt eigenlijk gelijk met, uh, met de reguliere wetenschap. Mm -hmm. De missie werd onder Johnson. Uh, de onzin over bovennatuur in de samenleving te verminderen of te nuanceren... eigenlijk in tegenstelling tot ten, ten af die juist de betekenis... en de inhoud van bovennatuur als uitgangspunt heeft genomen. Uh, en wat ook wel, ja, nou, ik ga het niet stuitend noemen... maar wat de methodologie, eigenlijk dus uh, hoe doe je onderzoek... Mm -hmm. um, werd eigenlijk uh, veel belangrijker dan het onderwerp zelf... Wat ik erg interessant vond, want het is ook een. Um, ja, uiteindelijk kom je ook tegen dat de parapsychologie als wetenschap heel vaak uh, als nut heeft nadenken over je onderzoeksmethode. En dus waar, omdat je misschien graag wil dat je een bepaald uh, resultaat hebt als onderzoeker of het is een spannend onderwerp. Uh, of ja, legio-andere dingen die komen kijken bij het doen van onderzoek... Ja, die kom je ook tegen, in, soms in meerdere mate ook bij parapsychologie... en is daarom een, een goed soort van gereedschap om na te denken over wetenschap. En ja, wetenschapsfilosofie wordt dat ook wel genoemd. Um, ja, en de Telegraaf zegt ook over uh, Johnson... Uh, deze beminnelijke maar onverstoorbare zweet maakt niet de indruk... dat hij erg vurig in het paranormale gelooft. <laughs> Johnson zelf die zegt, ik zou de parapsychologie een poging tot wetenschap willen noemen. Geen wetenschap in de volle zin van het woord, zoals de natuurkunde dat bijvoorbeeld is. Dus eigenlijk heel typisch, hij is zijn eigen afdeling. Hij ja, is zijn eigen afdeling aan het afbranden hier. Ja, Hij uh, verzette zich tegen wat hij zelf omschreef als uh, parapornografie. Waarbij het grote publiek werd gevoed met occulte sensatie. Uit uh, spookverhalen en werd getrakteerd op wondermensen als Uri Geller. En ik vind het woord wondermensen een heerlijk, heel mooi. Ja. heerlijke term. Ik wil ook wel een wondermens zijn, denk ik. Nou, vind ik juist heel goed klinken. Er kwam dus ook meer aandacht voor het effect van uh, de waarnemer op de uitko uitkomst. Um, de eerste experimenten werden gedaan met uh, nummergeneratoren. Daar zal uh, Jacob Jolij uh, het interview wat ze straks gaan doen ja. wat meer over vertellen. Ja. Uh, en experimenten uh, die, met telepathie, die uh, worden de Gansveld-experimenten genoemd. Misschien zeg je dat wel iets. Een Gansveld-experiment is dat je eigenlijk jezelf helemaal afsluit van je sensorische perceptie. Dus je zet uh, een koptelefoon op, die je of je hele gehoor afsluit of alleen maar ruis genereert. En je doet uh, twee uh, pingpongballetjes op, uh, op je ogen, zodat je helemaal niks ziet. Ik heb het zelf gedaan. Want ja. uh, het aardige daarvan is dat je, als je dan na een tijdje, en je moet je gewoon helemaal stil liggen, naar ruis luisteren en naar niks kijken. Dus niet je ogen dicht, je hebt je ogen open, maar je ziet niks, je ziet alleen maar wit. Je hoort alleen maar ruis. En door het ontbreken van stimuli, gaat je lichaam zelf stimuli aanmaken. Dus dan hoor je ineens een bel of iets, uh, of je voelt ineens wat. Ja, daar zagen ze wel mogelijkheden voor bij het doen van onderzoek naar, naar telepathie. Om jezelf helemaal af te sluiten van andere ja, invloeden eigenlijk... om zo, tot een zo eer, eerlijk mogelijk onderzoeksresultaat te komen. Ja. In uh, ja, jaren tachtig is het eigenlijk afgelopen met de parapsychologie. Dus begin jaren tachtig wordt uh, de onderzoeksgroep parapsychologie ingelijfd bij de psychologie. En in 1988... Um, ja, ook weer door bezuinigingen wordt het parapsychologisch laboratorium opgeheven. Um, ja, die uh, bijzonder hoogleraarstoel, die blijft nog wel bestaan. Maar ja, parapsychologie... Het is altijd een vreemde eend in de bijt geweest mm. in, in, in, in wetenschap. Het is een, um, een... En dat is ook wel grappig als je dat leest van mensen door de tijd heen die ermee bezig waren. Sommigen wilden heel graag onderdeel zijn van, van de reguliere wetenschap en anderen zeiden juist van nee we zijn juist een apart, uh, we hebben een aparte status dat kwam natuurlijk ook wel met een hoop voordelen zo'n aparte status want dan heb je een eigen laboratorium wat je niet hoeft te delen met de andere mensen van psychologie je hebt een eigen potje dus ik denk dat met geld hè? dus ik denk ja, dat dat ja. soort dingen ook wel mee gespeeld in die uh, bij die denkwijze maar aan de andere kant het, ja het was ook een soort van ja we zijn een uniek eilandje binnen de binnen de wetenschap. En werd dat gezegd door de... Ik bedoel, die zei In het begin waren het mediums en wetenschappers samen... maar later was dat niet meer. Ik wou mm -hmm. zeggen, wie, wie waren die uitdragers van, van dat gedachtegoed... van wij zijn apart en wij zijn geen... Oh, dat is alleen de wetenschappers. Okay, ja. Dat is echt het moment dat parapsychologie... een puur wetenschappelijk uh, onderdeel werd. Dat is gewoon vrij vroeg. Ja. Dus vanaf ja. dat moment... Waren die mediums... Uh... Ja, die werden dan onderzoeksonderwerp. Ja, die werden niet meer uh, medeonderzoeker. Precies, ja. ja. Wat wel opvallend is, vind ik, is dat uh, eigenlijk zo rond dat het, dat het parapsychologie opgeheven werd. Mm -hmm. Dat parapsychologie een van de drie uh, afdelingen was die door de kon Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen als beste werd beoordeeld. Oh. <lacht> Op welke, uh, <lacht> welke criteria? Ja. Ja, op het doen van, van onderzoek en het, uh, het uitvoeren daarvan. Ja. ja. Maar het is toch een onderzoeksveld wat te controversieel is binnen de reguliere wetenschap. om het nog vast te houden op het moment dat er bezuinigingen zijn. Ja. zo moet je het een beetje ja, zien. Ja, dat soort dingen vallen als eerste weg. Uh... Ja, dat wordt nog overgenomen door. Dus die, die, die leerstoel die wordt nog overgenomen door Schouten. en later door uh, Dick Bierman. En Dick Bierman is eigenlijk een, een lijntje naar, uh, naar Jacob. Jacob Jolij. Ja. ja. Die we zo gaan spreken. Um, want die heeft samengewerkt met Dick Bierman. aan ja. onderzoek. Um, ja, die bijzondere leerstoel psychologie die Dick Bierman... Uh, uh, bekleden? Bekleed, die bekleed. wordt uh, Bekleed. Niet meer, toch? 2013? Nee, nee, niet meer. Nee, nee. bekleden, ja. Nee, nee, je wordt overgeheveld uh, van de Universiteit Utrecht. Uh, in de Universiteit Utrecht wordt overgeheveld naar de humanistiek. Ja. Uh, en dan van 2009 tot 2011 is er uh, Duitser Stefan Schmid bekleed, die stoel. En ja, in 2011 is het gewoon uh, voorbij. Einde verhaal. Uh, nou ja, dat, denk, dat dacht ik dus. Ja, maar... Ja, wat is er de maar? Er was nog één noeste parapsycholoog. Oh, dit is je over, dit is je brug. Sorry. <laughs> ja. Die, uh, ja, nou ja, er wordt uh, sowieso buiten Nederland... Uh, wordt daar nog parapsychologie bedreven. Ja. Uh, en dus ook uh, nog steeds uh, in uh, Nederland door Jacob. Ja, onder andere. Onder andere. Nou ja, dat weten we dus dat niet. Dat weten we niet. Het maar... is een beetje mysterieus. Maar, ja, uh... maar in ieder geval Jacob Jolij. Ja. Over hem heb ik niks te vertellen, want dat mag hij lekker zelf doen. Ja, lijkt me een heel goed idee. Volgende week kun je luisteren naar het interview... wat we hebben gedaan met Nederlandse parapsycholoog Jacob Jolij. Ga naar dwaalicht.nl om de show notes te bekijken. Hier kan je ook voor ons een voicemailberichtje achterlaten... of ons een mailtje sturen als je een verhaal hebt of je hebt een vraag. Verder kan je ons volgen op Instagram en Twitter. En sinds kort hebben we ook een Patreon-pagina. Al deze links kun je vinden, inclusief de show notes... op www.hetdwaalicht.nl. Tot volgende week.